Zeg, dominee, vertel eens, hebben jullie misschien de laatste tijd nog het een of ander afgeschaft? Hoezo? Oh nee, dan zouden wij het kunnen invoeren. <tie> Onlangs hebben wij een Antonius beeld uit de kerk verwijderd, als u belangstelling heeft. Het ligt daar, achter de kerk, bij de geloofsafval. <hijen>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 Ik vind dat niet eerlijk, hè. Daar staat nooit bij wie er tegenwoordig in die functie is. Altijd de voorganger. <lacht> Dit is een uitgekookte pastoor, zeg. Wees ecumenisch, maar doe het wel in de Jozefkerk. <lacht> en een boeiende advertentie. Pasteur zoekt wegens teleurstelling een tweede meisje. Ecumenisch <lacht> <lacht> inlichtingendienst.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 worden vriendelijk verzocht deze knopen zelf mee van huis te nemen en daarvoor niet de knopen van de knielkussens te gebruiken. Is zeker een Schotse parochie of zo. Oh, je jak is morgen vaste en onthoudingsdag. O, oh, gelukkig de krant van eergisteren.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 Ari Tampa kon ons en dat ook is. Banda, Emily limon. daar die Heidelbergse catechismus. Ik doe de lappan dan kapperbaik, daar die man van verdomme is, amen. <tankt> nou, kijk, ik zeg, in Engeland is het er door, hoor. De vrouw in het ambt. In Engeland is het erdoor. Kijk maar, had men hier tot nu toe alleen predikanten, thans kent men hier ook ladykanten. <tankt> Nou, oh, dit kan helemaal niet. Hey, de kerkenbouw zondag, na de mistrekte processie de kerk om. Ja. Ik u hè. Hoe laat u kunt biechten? Waar gaat het over, mevrouw? Dit ja, dat zijn mensen die erom lachen, mevrouw, ja. Oh ja, dan kunt... Daarmee kunt u gewoon op de volle uren, ja.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 De twijfel wordt een hoofdstuk apart. Ik geloof dat er veel getwijfeld wordt tegenwoordig. Kent u het gebed van de moderne mens? Van heer, als u bestaat, red mijn zin als ik die heb. Blijf zitten, jongelui. Ik kom er alleen nog wel, dank je ik, ik zeg net tegen meneer achter de coulissen. ik zeg nou, het is de nieuwe linie is een aardig weekblad. Maar nou zijn ze ook alweer voorstander van crematie. Ook laat mij niet cremeren. Van mijn leven niet, zijn. Ik laat mij gewoon begraven.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 en dan zat er een dame in de wachtkamer en die was zo verschrikkelijk stom die kwam daar voor een hersenprothese <lacht> ja maar dan dacht ze nog dat het ziekenfonds het zou betalen <lacht> nee nee dat was nog niet dat was nog niet de prothese die dat dacht <lacht>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 Reeds als zo'n klein heerschap was ik al een smeerlap. Ik zei telkens spoep en zo, liep de straat op met de poel. Telkens sloegen pa en ma, spok en trimbos erop na. Maar ik bleef een grote vizeger zijn. Nauwelijks nog een puber, werd ik al luguber, riep ik plotseling: Pas erop. Tilde ik alle rokken op. Moest ik naar een bater toe... ...bij wie ik hetzelfde doen? Toen noemde ze mij okke... Euh, ...rokkenjager. Later deed ik zonden... ...in Parijs en Londen. S'avonds in de meteoro... ...werd ik weer veel te hetero. Vrouwen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 Wie komt niet uit zijn snee als slaaf van de NV? Wie doet er aan die fijne vrije zaterdag niet mee? Is een grote man, een grote burgerman. Een doodgewone man met zo'n aan Zijn vrouw die vraagt hem of ze hem deze week nog spreken kan. <lacht> zo'n firmaleier, zenueleier van een grote man. De wereld om ons heen wacht hoe langer hoe meer een gekkenhuis. En u moet zich aan het gekkenhuis aanpassen, anders word je knots. Ik kan geen kant meer uit. Nee. Neemt u nou de lectuur. Dat vind ik altijd een prachtige maatstaf voor de geest van de tijd. Wat lezen wij? Wat lazen wij vroeger? Wat lezen wij nu? He? Wat lazen we vroeger? Je ging naar de christelijke uitleen. Je kwam terug naar een stichterlijk boek. Sil, Remonstrant, Jutter. weet het wel. <lacht> Nou, misschien ging u naar de katholieke leeszaal. Dan las u daar misschien een jesuite-streek-roman.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 En, en dit zijn er nog maar amateurs. <lacht> ja, je kunt er altijd onderuit, hoor. Je kunt altijd zeggen, ja, ja, dat is die manse persoonlijke mening. Maar wat denken anderen daarvan? Wanneer ze mij vragen, professor, wie hebben gelijk, de hervormde of de gereformeerde?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 Ik ben van de eeuwige zusters van het zedelijk lichaam. Oh, het is een hele moderne congregatie. Wij mogen gerust bikini dragen nou ja, onder het habit. Vorig jaar heeft de congregatie gevoelig verlies gediend. Twee leden verloren. Ja. Eén zuster is Tarzile, die heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Andere is uitgetreden, heeft het eeuwige met het tijdelijke verwisseld. Oh, in 25 jaar tijd zijn er pas 1,3 zuster uitgelopen.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 O, oh, het liefste werd ik nog huishoudster bij zijn heiligheid. O, oh, de paus met zijn witte toog en zijn witte auto en zijn witte pomp. O, dat <lacht> oh, als de hele wereld wacht op een belangrijke uitspraak van de paus en die aarzelt steeds maar wat hij zeggen zal, ga ik naar de keuken vragen ik zal ik even die encycliekje opwarmen. <lacht>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 Hebt u dat nu ook? Zo'n zin in iets geks? Ben ik daarom ziekelijk of heb ik een complex? Heb u dat nu ook? Zo'n zin in iets daas? Ben ik daar neurotisch om of ben ik dus dwaas? Zomaar uh, in de artes in een kooi gaan zitten vlooien. Of een rusthuis openen voor christelijke lichte kooien. 25 cent aan Reinders Wolsman te gireren. Of op Aleis dijk te vragen. Heb u oude kleren? <lacht>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 Altijd als ik zo'n borrelglaasje zie, dan denk ik bij mijn eigen. Kijkglas moet vol zijn. Ik mag van de dokter iedere dag één borrel. Dit is die van uh, 16 maart 1973. Op je gezondheid, hè.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 Wie trok met die Joden door de woestijn? Mozes. Wie zat straatarm op de mestvaald? Ren ik Ja, dat komt er nou van als wij van de Bijbel een gebruiksboekje gaan maken voor het lagere onderwijs. He?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 We hebben ze allemaal bezocht, ook de kikiboets. <lacht> en de christelijke heilige plaats is zo bijzonder, zeg. Die zijn per stuk verdeeld over verschillende christelijke godsdiensten. Dus, als u er precies wel weet hoe dat in elkaar zit... dan moet u toch de reisleiders vragen of u dat voorleest. De Heilige Grafkerk is verdeeld over de volgende godsdiensten...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 En dan ging dat op zaterdagmiddag. Er werden de hokken opengezet. En dan werd het op elkaar losgelaten. <lacht> dat deed ik wel een godsdienst door zeg. Ho, ho, ho. Zo fanatiek. Zeg. En die mensen op die tribune uitsluitend juichen om het eigen clubje. Ja. Nou, ik sta boven. Hm. Ik let op de techniek van voetbal. Hm. Als er daar een doelpunt werd gemaakt bij de protestanten, dan riep ik go. Dan werd er bij de katholieken een doelpunt gemaakt, dan riep ik even goed goal. Hm. Zat er een man naast me die vraagt in een van... Uh, heb u dan geen geloof? <grijpột> oh, de pastoor en de dominee, dat was dan nog water en vuur, zegt Die zijn elkaar een keer tegengekomen op een smal trottoir. Nee, no, denk maar niet dat die pastoor opzij ging voor die dominee. Zeg gewoon: Ik ga niet opzij voor een fariseer. Zeg de dominee: Oh nee, ik wel. <grijp> Wat is het toch allemaal gek hoog gelopen, mensen. 450 jaar geleden hebben er enkele theologen een meningsverschil gehad. Nou, die mensen zijn al vier eeuwen dood, zeg. Alleen de principes staan nog boven aarde. Ja. En nog altijd roept de dominee, ja, maar de reformatie. Maar de pasteur roept, ja, maar Trente. Ik zeg, meneer pasteur, Trente. We oh, zijn ze allemaal van teruggekomen. Ik ben er geweest, er was niemand meer. <lacht>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 Wat wij we wel al samen machen Samen lachen He, Die cantate zingt wel lekker, maar hij is zwaar verouderd <laughs>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 Maar goed, via de pastorie is het goedkoper. Het is zeker gedachtig, het schriftwoord. Het is niet genoeg de waarheid te aanhoren. Men moet er ook mee handelen. Ja, dan zitten wij te mopperen op Spanje. Maar in Spanje krijg je het ware geloof thuis. Franco. Ja. Dat is net als Ierland. Ierland is ook helemaal Rooms. Maar die mensen die komen er eerlijk vooruit, zeg. Bordjes achter de ramen in het zomerseizoen. Ja.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 Zeg, stel u voor dat ik bij de buren was geboren Dan was ik nu een zeer strenge kalvinist geweest Ik had van grapjes op geen kerk iets willen horen Dan was ik nu ten hoogste goochelaar geweest En als nou die weer bij de buren was geboren Dan was die als kind misschien een rotjongen geweest En op zijn twintigste aloes en ongeschoren En dan zijn houder van een striptiestand geweest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 Oh, neem nou de secten, neem nou al die secten. Dat is toch lood om oud. Eh? Er staat er toch een ene twee Engelse hormonen voor je deur. Maar... Hé, hey, en de vrijmetselarij, heb je dit hier ook? Ook een sociale beweging hoor. Ene helft zit in de loge, andere helft metselt zijn eigen de beroerte.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 Hij zegt, elektricijn, heb je mijn laatste preek gehoord? Ik zeg, dominee, ik hoop het. <lacht> nee, Waar mijn eigen schoonzuster is van de gedeformeerde kerk. Schoonzuster is zelf ook zwaar gedeformeerd. Die gaat nog wel eens bij hem luisteren, maar die zegt ook, nou, ik zou het evangelie nog wel begrijpen als hij het me niet elke keer uitlegt.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 En er stelt die bewijzen, we spreken, zal ik maar zeggen, de vraag is overspel natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ik <lacht> zeg, van mij mag u het zo laten, maar u krijgt al last mee, hoor. <lacht> ja, dat kan schade aan zielen van derden worden. Hm.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 울림어, 안 낳고.